die ontvangen is van den heiligen Kees, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden,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 Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. dit Hamalo, als de Heer de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: De Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. O Heere, Wendt onze gevangenis... ...gelijk waterstromen in het zuiden... ...die met tranen zaaien... ...zullen met gejuich maaien... ...die het zaad draagt... ...dat men zaaien zal... ...gaat al gaande en wenende... ...maar voorzeker... ...zal hij met gejuich wederkomen dragen de zijne schoven. Onze helpen zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde heeft, die trouwen houdt. En edel geleefd. En nooit of immer laat varen. De werken. Zijner handen. Genade. En vrede.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 trouwige tuigen de eerstgeborenen uit de doden de overste der koningen der aarden Amen Staat aan de hand van een ijdeldwerger catechisme, in dit avontuur nog een ogenblik stil te staan bij de zesde zondag en daar dat achttiende vraag en antwoord. Vraag 18 en haar antwoord van den 6e zondags. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig en eenwaarachtig en rechtvaardig mens? Antwoord. Onze Heer Jezus Christus die ons van God tot wijsheid. Rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomene verlossing geschonken is. Tot zover vragen we vooraf om de voorlichting des geestes in spreken en luisteren. Och dat het niet kwaad zijn en uw heilige, allerreinste, allervolmaakste alles doorzienende goddelijke ogen, dat zulke kwaaddoeners en zondaars zich onderwinden, te naderen tot de aanspraakplaats van uw goddelijk heiligdom, om u te vragen of u konden behagen, ons door woord en geest te bekeren, gelijk dat al de Bijbel Heilige gedaan heeft. Of dat uw Koninkrijk onder ons wat onvergaanbaar is uitgebreid worden in toebrenging dergenen wat nog onder ondersteel uw revige verkiezingen ligt om toegebracht te worden die zult gij niet vergeten Gij zult ze niet overslaan. Want gij zij door God mens geworden. Voor hen de dood ingegaan. Om hen uit de dood. Tot het eeuwige leven. Te brengen. Gij zult ze niet vergeten. ze leggen eeuwig in uw hart. En daar blijven ze. Van daaruit zullen ze. ...toegebracht te worden... ...door den geest... ...der levendmaking... ...en der wedergeboorten... ...tot een onsterfelijke hoop... ...des eeuwige levens. En waar nu de bekering... ...geheef van u uitgaat... ...en niet van het schepsel... ...daar mocht u... zelven van buiten ons... ...in ons... ...verheerlijken op dat daaruit openbaar te wetten, dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Ach, laat eens horen, zo alleen maar door het geloof gehoord kan worden, tot vrucht en tot zegen. Laat eens luisteren, zo alleen maar door de heilige geest geluisterd kan worden, onvergeteld. Eindigende aanbiddelijk. Laat de waarheid eens vallen wat die nog nooit gevallen is. Opdat die al daar wortelen schieten en vruchten naar buiten openbaren. In leren, in leven en in sterven. Want elke boom wordt aan zijn vruchten gekend. Heeren, neig onze harten. tot de vrezen van uw lieve naam. Verlenen ons bij de scheppingsoren, oren der herschepping, om te horen de woorden des Heren. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Als u mag ons een onderlinge samenkomst is bijwonen. Waar u uw voetstap zet, daar druipt het alleen van vet. En daar kan het alleen maar tot zegen gedijen. En als u inkomt, kan niemand u uitsluiten. Maar gaat gij door in uw werk, zodat een zondaar ingesloten gesloten. En dat in het koninkrijke gods. Eerlijk denk u, jonge man. gij weet wat je wat u naar het lichaam kerende is en waar naar me uitzienend toch zijn? Of er nog eens iets Ten goede, zij naar het lichaam, zij naar de zielen, is een geschiedenis. Wanneer wij hem aanschouwen, dan is het hopeloos. Dan is het hopeloos. Dan is niet te zien dat er nog ooit iets nader scopen zou worden. Zo bewegingen van het verlamde lichaam. Maar we weten dat er voor u niets te moeilijk is en ook niets te wonderlijk vragen we het aan u of te uw goddelijke raad ligt en naar uw goddelijke willen dat er nog enige verandering in dat lichaam ten goede mag plaatsvinden maar in zonder zijn zielen terwijl ik niet alleen verlamd is, maar dood in de zonde en de misdaden, gelijk alle onbekeerde zielen. Och, maak nog eens leven. Er is nooit geen dode zo dood geweest, dat genader hem niet leven kon maken, en dat de goddelijke kracht zijn dood niet verslond en instortte de beginselend. Des eeuwige levens, daar leggen de patronen van in uw woord, zowel in het oude als in het Nieuwe Testament. Ach, kom, gij zijt tevreden, wij leven meest in oorlog. Gij zijt te liefde, wij leven meest in eigen liefde, wat verteert. Gij zijt de vrijheid en wij zijn meest gebonden. Aan vlees, duivel en weer. Gij zijt hoogste heerlijkheid. En wij hebben onszelf walgeluk. En mismaakt gemaakt. En kunnen nooit meer gemaakt worden. Als een maaksel gods. Door uw bloed. En door uw gerechtigheid. Ach kom. Ach kom. Laat u eens inroepen. Menasse heeft u ingeroepen. Gij heeft hem gehoord. En gij heeft hem verhoord. Zowel in het oude als En het nieuwe testament heeft u zelf roepers gemaakt. Waarvan gij hoorde en verhoorde. En ze hebben een vader op uw hoofd met De grote wonderen. Geef nog aandacht. En bewaar is voor allerlei verstrooiingen en verwarringen der gedachten, en leg onze harten vast, en maak onze gangen vast, in uw woord, en goddelijke duigenissen, opdat alle verstrooiingen verstrooid, en ons hart getrokken werd, door de waarheid naar de God der waarheid, om van daaruit te ervaren, ik leven, en gij zult leven, dan zouden de vruchten het uitwijzen en openbaren, dat alles uit vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Amen. De 85, de van het eerste en tweede zangvest, en inmiddels krijgt een ieder verlegenheid zijn een de gaven af te zonderen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont De schuld is volks, heb uit die boek gedaan. O, ziet ge geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw geramtschap is geblust. O, heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren niet. Dat eerste en tweede van de 85ste besalm. geweest als met de vinger wie is deze middelaar de welke die twee naturen die lachten, is dat hij God en tevens mens is en zegt dan zegt de apostel Paulus van de Ephesius Eén God. En ook één middelaar God. En der mensen. Ja, één. Het is niet te veel, maar het is niet te weinig ook. Het is niet te weinig ook. Het is net genoeg. Het is net genoeg. En dan loopt dat over een middelaar. Die kan staan waar niemand kan staan. Die kan doen wat niemand kan doen. En die verreffen kan wat niemand verreffen kan. En die gelijk kan maken wat niemand gelijk kan maken. Een zoldanige middelaar is er maar één. En die middelaar moeten we in Gabriel niet zoeken. Was wel een vorst in het heide semels. Maar hij is geen God en geen mensen. Het is een engel. Het is een engel. Dat zijn de gezanten en de boodschappers gods. En die boodschappen die brengen ze nooit op een verkeerde adres. En dat doen ze nooit iets bij ook. Maar ze doen er ook nooit iets aan. Ze volbrengen die boodschap net zo volmaakt als dat God ze hun gegeven heeft. En hun ganse lastbrief of commissie krijgen ze van God. En dat wordt volvoerd in de volmaaktheid God zodat daar niets in me keert en achterblijft of te veel bijgedaan wordt. En als nu Gabriel onze middelaar niet kan wezen, terwijl hij de goddelijke boodschappen vanuit de hemel onder de hemel gebracht heeft, denk maar eens aan de aankondiging van Christus tot de Maria, Gij zult bevruchten worden en zoon baren en gezult zijn naam heten Jezus. En dan is het zeer zekerlijk dan de uitverkoor engelen een eeuwige vermaking hebben in de goddelijke werken die verheerlijkt worden in zijn kerk op Aanje. Ja. Het is niet voor hen. Maar ze verblijven zich grotelijks in. Ze verblijden er zich in met verheuging. Der volkomenheid. Waarvan men nemen ze lezen in Lukas 15. Dat er blijdschappen zijn te Ja, God is zo blij. En de engelen zijn ook verblijf. En dat over de bekering van een keizer, of van een koning, of van een geleerde, nee. Nee, geliefde, nee. Er is blijdschap in den heen over een zondaar. Kan je begrijpt begrijpen? Oh, wat is toch een zondaar? Een helweg. Een helweg min niet. En als nou zo'n beest bekeerd wordt. Dan is de vader blij en is de zoon verblijd en de heilige geest ook. Dan iedere enige God verblijft met zo'n allende. Kan je het begrijpen? Je hoeft niet te begrijpen. Je kan het beter aanbidden. Dan beleef je er iets van. Maar wanneer dan de engelen onze middelaars niet kunnen wezen, omdat ze nog God nog mens zijn en ook niet aangesteld zijn tot middelaarheid, ze zijn waar geschapen tot engelen. Maar ze zijn niet aangesteld tot middelaars. Dus die hele middelaarsvergroting van Rome. Die is Rooms verdoemelijk, verwerpelijk. En die gaat net in de dodenste paus. God handelt ook met die naam die christus Kan je zien. In kort heeft hij de twee op de dode rug gelegd. In kort In kort In kort En ik zou duizendmaal liever sterven, Al moest ik dan verloren gaan hoor. Al moest ik dan verloren gaan. Dan zou ik nog duizendmaal liever sterven naar schoen maken dan als paus. Duizendmaal liever. Je ja maar verloren is toch maar verloren. Er is nog een onderscheiding. Want die man die neemt de verleiding, de verachting. ...en de misleiding der miljoenen mee naar de hel. Een mooie En ik denk als Maria in de hemel... ...de kon horen de verafgelding van haar onder de hemel... ...hoe ze haar houden voor de koninginne des hemel ...en voor de middelaresse... ...en voor een zoon die door Maria geboden wordt dit te doen en dat te doen... Oh, ik denk dat Maria dat hoorde zeggen: heer, laat mij maar van de hemel naar de hel gaan. Als dan ze lange dienen gemiddelaar verachten en mij als een middelaar verachten, ja? Dan zou ze zeker zeggen: heer, stuur mij maar naar de hel. Als dan ze het werk God verkrachten. Waarin de antichristelijkheid van Rome zich openbaar heen en zal blijven openbaren. Want je moet niet denken dat Rooms-Katholiek is hoor. Katholiek is de kerk van Christus. Maar Rooms is het geen van de Pauws is. Ik noem het geen kerk, het is een kerk ook. En die pauze geschiedenis die is in de zesde eeuw begonnen. Zijn ze hem gevochten met bloed en met geweld. Hebben ze gevochten om de hoogste zetel. En ze hebben hem gehouden door bloed en door geweld. Zodat in dag een dag daar aan verrekening komt. En dan zullen ze het ook weten. Dat matelas bloed. Wat op hun consciëntie ook even branden zal. Leeg je vaderlandse geschiedenis eens. Dus wij moeten de middelaars niet op aarde zoeken. Ook Petrus niet. Ook Johannes niet. Niet een van de gezaligden in de hemel kan mijn middelaar of de uwe zijn. Kan niet. Dat zegt in zijn Bijbel en die lied niet. Je kan ze er wel voor houden, maar ze kunnen je niet behouden. Je kent ze wel vergolden, maar ze zullen je niets geven tot uw nut. En ze zullen je ook van niets verlossen tot uw welzijn. En toch en toch, en toch en toch, als een heer en de mens zijn ogen opent en die door Gods geest onder de oordeel der wet en de wraak oefenende gerechtigheid Gods wordt, dan zoekt hij allemaal middelaars. Dan is veel potten. Dan is commuters. En dan is schraai. Of een bekeerde moeder. Of een bekeerde vader. Dan zoekt hij overal een steunsel, een leunsel. Maar, Abraham is naar de hemel gegaan en heeft Ismael geen genade gegeven. En Jacob is ook naar de bovenste stad gegaan. En die heeft niemand genade kunnen schenken dan degene door de welke God genade gaat. Wie is dan deze de middelaar? Dat is een zoekend mens, dat is een bekommend mens, dat is een mens die niet zalig kan worden. Die de noodzakelijkheid leent om bekeerd te worden en niet bekeerd kan worden. Die de noodzakelijkheid leent, hoe wordt ooit God mijn God en ik zijn kind. Hoe wordt ooit de vreugd die er tussen mij in hem ligt geheeld. Wie zal er ooit voor mij een woord kunnen spreken in dat goddelijke gerechtstof. Wie zal het ooit voor zo'n mens als ik ben op kunnen nemen. En daarvan de vrucht, der verlossing. In mij openbaar. Er is er één. Ja. Geen twee hoor. Het hoeft ook niet. hoeft ook niet hoor. We hebben geen twee middelaars en geen twee zaligmakers hoor. Het is best met die ene te doen. Best. Kan toch wel begrijpen als dat niet genoegzaam was. Dat God de Vader zijn lieve zonen niet tot een middel en niet tot een zalig maken aangesteld zou hebben. Dacht u dat God de Vader niet wist wat hij gedaan had? En dacht u niet dat God de Vader niet wist dat dat genoegzaam was? En dat hij niet weet dat deze middelaar tot zijn harte kon geraken. Om zijn volk te geven een nieuw hart. Ten eeuwige leven. Nee maak je maar niet ongerust hoor. De vader weet het wel. En die heeft voor niemand al. Zo'n allervolmaakst eeuwigheidspersoon persoon verkoren. Die zijn wezens gelijk was. En die van eeuwigheid door de goddelijke natuur, door dezelfde natuur, regenereerd de is. Waarvan een apostel getuigt? Hij is het afscheidsel. Zijne heerlijkheid. Wie is deze middelaar achter onder ons? Vragen en klagen en zoekers gevonden mochten worden. Naar een zodanige middel die het opneemt voor de mens waar niemand het voor op kan nemen. Die het opneemt voor de mens die zei: helaas, ik ben verloren. Ik zal straks op vandaag of morgen wel verloren gaan. Dat er onder nog eentje waren die geen grond meer had onder zijn voeten. En moesten zeggen: ik word een onderdruk. onderdrukt. Onderdrukt. Wees gij mijn boek. Want hij is een middelaar eten niet voor twee vrienden. Nee, nee, nee. Wat moet een middelaar tussen twee vrienden doen? Dan zijn er drie vrienden. Maar hier staat een middelaar. Ik durf het niet te zeggen, het is een even waarheid. Hier staat een middelaar. Tussen een persoon namelijk de vader als rechter. En hier staat de middelaar tussen kas, tussen hooi en tussen strooi. En dat is een zonde. Maar ongelijkheid voor oh je. Ja. En dat ongelijk wordt door die middelaar gelijk gemaakt. Dat ongelijk wordt door die middelaar verheffen. En een zodanige middelaar, die heeft zich van eeuwigheid laten verkiezen. En heeft zichzelf van eeuwigheid in de raad des vredes gegeven. Aan den vader hij zeggen, de vader hier heb je mij, reken met mij na. De betaling is voor u en de kwijtschelding voor mijn kerk. Waarlijk, dit is een middelaar met weergaloze liefde. En dat voor goddelozen. Dat voor goddelozen. Eén middelaar wat een middelaar waar de apostel Johannes van schrijft in de zendbrieven. Kinderkunsten die wij gezondigd hebben. Hoor je wat hij zegt? Kinderkunsten, De dus bekeerde mensen, wedergeboren mensen, geld nog verder trekken, gerechtvaardigde mensen, daar. Ze worden niet eens kinderen genoemd. Maar kinderkunst. Kinderkunst is nog kleiner dan kind. Kinderkunst is nog jonger dan een gewoon kind. Kinderkunst. Indien wij gezondigd hebben. En met een dood verdiend. En de hevige toren God. hij moet ons zelf de gemaakt. Maar. Maar. Maar. We hebben een voorspraak bij de vader die niet zegt... Ja, vader, het is zo erg niet met hem. Och, en die zonde, dat is ook zo erg niet. Nee, hij is geen advocaat die met leugen en bedrag vrij maakt... ...en ook niet door geld, hoor. Hij is een advocaat die niet liegen kan... ...en ook geen geld nodig hebt om vrij te maken. Hij maakt ze vrij geliefd. Op rechts rondom. Hij zegt, het is waar, vader... Hij hoort in de hel. Maar mijn hel is zijn Deze Het is waar vader. Je hoort dat een nachter van je hand geworpen te worden. De eeuwige is. Maar ik heb zijn verdoemenis gelezen. En onze afspraak was naar het eeuwige de verbond. Dat ik zou lezen En hem bewegen, Dat ik zou sterven. En hij de eeuwige na de gods. Om niet te erven. Zalig worden is een Kan niet, maar het gebeurt toch. En het eindigt in een driehedig wezen. Ja. Het is een grondvraag, niet, want er is niets in het leger van de kerk zo verborgen als de tweede persoon. De tweede persoon die is zo bedekt. Dan die 3000 mannen uitroepen, wat zullen we doen, ze zagen geen middelaar, ze aanschouden geen middelaar, ze zagen geen Jezus, ze hadden geen Jezus. En nogthans is er de wedergeboorte en vrucht van Christus, die buitengezicht van Christus in de kerk geopenbaard en wordt. Want in koren hadden die broeders van Jozef niet gegeten, alleen de Jozef zei, ik ben Jozef. Als zou verscheiden, zaken een koren leeg ja, bescheiden... Toen wisten ze nog niet dat van Jozef was. Maar, ja, ze zijn er wel achter gekomen. Ja. Ja. Want gelijk in de geboorte en opwassing van ouders voor dat kind. Zo is dat ook in de wetengeboorte. Daar worden ze gevoed door die onvervalste, redelijke melk. Die voortvloeit uit de borsten van hem die wetten van openbaard en verheerd. Maar wie is deze middelaar? Dan hoeft hij dat bergen niet te zijn, ik weet het niet, ik weet het niet, ik ken hem niet, ik weet niet wie dat is. Hoeft hij gelukkig niet te zeggen. De meeste van onze denkt zouden moeten zeggen, als we aan de vragen zeggen, wie is die middelaar. ik weet het niet, maar... Ik weet het niet, man, ik weet het niet. Hij is in mij niet openbaar. Ik ken het niet, ik ken het niet. Maar geen middelaar kennen, jongen en oud. Dat is een onverzoend God, ongerechtvaardig. Geen middelaar kennen, dan houden we God over in zijn toon, in zijn gramschap en zonder en Ja Dan moet ik mekander maar eens aankijken. We zijn nog bij mekander. We zijn nog bij elkaar, dan moeten we nog maar een keertje waarschuwen. We zijn nog in het tegen. Ja. Want de kennis van deze zoete middelaar. Ik noem hem zoet van deze. En hoe meer werkdagen voor hem heb, hoe zoeter dat hij wordt. Zwaar. Hij is geen lezige middelaar, maar een werkzame middelaar. Terwijl ik een altijd betuig aan de rechterhand, zei Vader, ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Hij bidt niet voor deze, want hij betaalt ook niet voor deze. Hij verwerkt voor ezel geen eeuwig leven. Hij is de van het leven van zijn kerk, van zijn uitverkoren. Daar wordt er niet eentje in gemist. Dan zeg je, ja, man, daar Zeg het maar. Zeg het maar. Zeg het maar. Dan is natuurlijk dan weer alleen voor duip gekozen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Als zou het daaronder moeten sterven Dan zou het dat eeuwig getuigen. En mijn laatste woorden zijn. Het is eeuwig waar. En zeker waar. Die predestinatie leert. Die wordt. In een drieëne god openbaar naar zijn eeuwige soevereiniteit, om te willen wat u wil en ook niet te willen wat u niet wil. Ja. Ach, geliefde, God is groot, en wij begrijpen het niet. Maar wanneer het een leerling gevraagd wordt, wie heeft deze middelen, hoeft hij niet te zeggen, ik weet het niet, ik ken hem niet. Ik ken hem niet, ik weet niet wat je zegt, ik weet niet wie je bedoelt. Over welke persoon heet u het nou eigenlijk? Nee, van u. Ik denk aan die blindgeborenen. Wanneer die op het onverwachts van zijn blindheid genezen werd. En buiten de synagoge gezet werd. Dat Christus hem is bezocht. En aan een u, wie heeft u genezen? Wie heeft u de ogen geopend? Wie heeft dat gedaan? Kom jij in die geopende ogen. En dan zei de man, eerlijk, ik weet het niet. Ik weet het niet wie dat gedaan. Wat een vrucht van hen en hem toch niet te kennen. Wat een vrucht van hen en nog niet geopenbaard. Wat een vrucht van Christus en nog het zijn Christus. Maar wat brengt een deze bekommering mee? Ah, dat ik hem kennen mocht, ah, dat ik hem kennen mocht. In de kracht zijn er opstanding. Want het Zion vanaf de weten geboten, met rechtvaardig maken, heilig maken en volkomenlijke verlossing, zullen altijd hongeren naar dat brood, dat onverderfelijke, onverzurend. Nooit krachteloos worden brood, de zin van geleefd, waarvan de getuige. Ik ben het brood. Dat gebakken is in de oven van God's eeuwige deuten. Ik ben het. Terwijl ik onder de doswagen van het goddelijke recht is doorgegaan en vermosseld. En tot één meel en één brood gebakken is. Waar de ganse kerk God in proeft. Genade in proeft. Genade is, maar Het is het kananbrood. Het is het brood uit de hemels Canaan. Hij heeft wel eens geproefd. Smaakt goed hoor. Ja, het smaakt goed hoor. Ja, zeker. Zou je het wat vertellen? Als je dan brood vanavond mocht proeven en smaken... Dan was je voor dorp van op die ganse wereld. Dan zou ik bij de voortje uit moeten behagen. Dan werd ik derwaarts weer geleid. En zou mijn mond u de ere geven. <lacht> er is geen zatheid in het koninkrijk Kijk daar gaan Hier een paar keer uit de zathoud. nou, Nu schijk eruit. het alsjeblieft maar weg. Maar in koning, denk daar gaan Dat is wel verzadiging. Maar geen zatheid. En dan een verzadiging die ik ook alweer niet begrijp. Want een verzadigd mens op aard, die is aan zijn behoefte en zijn begeerte voldaan. Maar in de hemel eet men verzadigend, verzadigend eten, eten, verzadigend. Men eet daar zonder honger en men drinkt daar zonder dorst. Ja. Dat hoort vanzelf in de hemel thuis en niet onder de hemel. Zullen dan die verlosten die in de hemel zijn. Eten, door eten, drinken en door drinken. En kon ik het eens dus zeggen. Voor eeuwige wandeling in dat oneindige ruim der Godheid. Waarin ze badend worden. Tot in de eeuwigheid. Hij zegt onze. Hoor je dat? Hij zegt Onze. Lief woord heeft. Bedoelt daar alle mensen mee? Nee. Ik durf het haast niet te zeggen. Ik durf het haast niet te zeggen. Nee. Ik wilde zeggen gelukkig niet. Gelukkig niet alle mensen. Maar nam toch. Ik heb toch wel eens te zeggen. Dat je de hel die daarin en Nee, dat is ook wel. En een mooi zin denken, als nog alle mensen zalen, wat zou het dan nog een wonder een zalig gemaakt worden? En als alle mensen uitverkoren worden, waar zou dan nog een wonder zijn om uitverkoren te zijn? Geen niet. Dan was het allemaal gewoon. Dan was het aan gewoon. Maar dit is een wonder: van zo'n klein kuddeke, van zo'n heintje vol vol volks, een Verkoren te zijn. Misschien zegt er wel een in zijn eigen ja, maar nou zegt het. Weer. Ja, maar ja. U mag dat weten, maar ik niet. Ik hoop dat een heer je te brengt. Al was vanavond nog. Al was vanavond nog. Dat woordje onze. Daar moet je de ganse kerk in zoeken. In dat woordje die onze legt het ganse Sion God. In dat woordje onze leg, de ganse uitverkoren kerk. In dat woordje onze leg, ook die kleine jongen vandaag, die maar zeven dagen oud geworden is. In dat woordje onze leg, en ook die 32 en dat de vermoorde kinderen, Christus de Bethlehem, die om Christus wil vermoord zijn. Nou, ja ja, ja, ja, zeg maar. Wat moet nou een kind van zeven dagen in de hemel doen? Net zoveel als 87. Nou, dat is ook wel. Ja, Jazeker. En het zou iets zijn. Mensen proberen het te zeggen. Je lezen een in 19. En het zat de dogen staan. Kleiden groen. Dat een kleine vaartje. En al die vaartjes worden volgemaakt. En daar werpt u nou miljoenen vaten in de oceaan. De oceaan wordt er niet minder van. Maar alle vaten worden vol van. Oh, die kleine is Maar. Wanneer u zo'n uitverkoren kind. Ter wereld komt en sterft al in het eerste uur. Waar gaat die aan het toe? Nou, de hemel Ja Nou, ja zeker. Jazeker. Jazeker. Dacht hij dat er een uitverkorene verloren is, dan werd God verloren. En dan is vanzelf de verkiezing ook verloren. Maar zo'n klein kind, hoe wordt hij dan bekeerd? Och, heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Hoe was de moeder dat kind? Hoe was de moeder dat kleine kind? Zo hele nauw en dat kind doet niets. Dat kind dat wordt gewassen. En zo wordt ook dat kleine kind, dat na de ververkies in de Godzaan Christus vermaakt is in de raad door de heilige geest wordt het weggenomen, dat haar schuld doorbloed, en het wordt opgenomen, heilig, rijk, blank en goed in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Gelukkig kind, he. ja, vindt vind ook, ik ook, maar niet nog Zo'n kleintje die niet staan kan, niet praten kan niet gaan. Wat doet hij in de hemel? Staan. Een week houden dan staan. Ja, begrijp ik niet, hoeft ook niet. De hemel is één grond wond. De hemel is één grond, de één wat durende bewonder. Dacht u dan die geboren kindertje daar net in de hemel? als <laughs> staan ze hier een paarden in de wisseling. Heel niet, heel niet, heel niet. Nee. Lees de is niet. En het zag de doden staan. Dat beestje van een half jaar. Dat twee van een jaar. Het zag ze staan. En dan staan ze voor de anderen. Men zegt wel eens in die Noordse scholen, als ze daar gaan wandelen. Dan lopen de kleuters. Dan lopen de, kle de kleuters hem En de anderen komen achteraan. Dan kan ze het gezicht niet weg Kun je die kleintjes niks zien? Hier thuis aan mijn wel eens in de weg. Maar daar zullen de kleintjes en de grote. De heen verslaafd zijn. Van het vriendelijk aanschijn des vaders, des zoons en des huilen. En wat doen ze dan in de neem? Zingen? Zingen. Zingen. Van een week uit. En dan zingen. Ja, zeker. Want de waarheid zingt, en ze staan te klein en groot, en ze zingen, het lied van Mozes en van het land. O, van liefde, het geen in de hemel gezien zal worden, en voor even gezien zou worden, met beleven. Dat zou zal een wondering waard, en zijn God alleen is groot. Wat onze, dan ligt de gemeenschap der heiligen in. Er zijn eeuwig, uh, een en eens in de Hoor je? Het is eeuwig, eens en één. Het is een land zonder Kakeemel. Ja. Het is ook een land zonder kerkmuren. Ja. Het is een land zonder kerkmuren. Ja. Land zonder kerkmuren. Ja. Jeruzalem wordt daar dorpsgewijze, dorpsgewijze beloond. Ja die is geen kerk van Weehova. Maar daar is één kerk. kerk. En daar is Christus het hoofd van. En dat hoofd staat voor zijn kerk in. En straks brengt hij ze binnen. En als er laatste binnen is, dan zult ze de zon. Ze veranderen in de duisternis en de maan in bloed. Wanneer de laatste huisverkorene geboren en wedergeboren, dan vergaat deze wereld. Dan houden de besluiten gods in haar op aarde op. Dat woordje onze, dat zo'n aantrekkelijk zo woord. Dat woordje onze, dat geeft te kennen hoe nauw ze met elkaar leven. Dat van de waarheid zegt, ziet is lief, dan ze m'n kander Dat is het woordje onze. Dat is het woordje onze. Daar zingt Psalm 133 van. I ziet hoe liefelijk ik dat in hetzelfde huis aan, broeder, samenwoon. Wat hier niet kan, zal er goed gaan, hoor. Yeah. Dat kan je gewoon zeggen. Ja, Wat hier niet mogelijk is, je waar en vanzelf zijn, zegt. Zelfde. En wat hier niet kan, daar zullen ze daarin verlustigen. Eén god, één middelaar en één kerk. Zullen één de kroon werken voor het land. En zingen hetzelfde. Zijn zij zijn het geslachtig wat er verder komt. Dan gedankt die onze. En wordt geliefd dat is in zijn diepte bodemloos, bodemloos, want in dat woordje onze, dat kan die tijd niet geteld worden, God heeft ze geteld. Daarin kan die tijd niet overwonnen worden, want ze leggen in, de overweer naar Jezus Christus. In dat woordje onze, zijn ze voor een, bij elkaar gevoegd, om voor een, bij elkaar te blijven als levende stenen gebouwd tot de enige fundament Jezus, terwijl het de hoeksteen en de sluitsteen is, die helemaal toegeroepen zal worden, genade, genade, genade zij dezelfde. Onze Heer zijn... ja, is het, hij kent hem hoor, ja, hij is de openbaring. Het is geliefde, mee de openbaringen, als oh, die tweede persoon en een verloren zonde en een dood en doenwaardige zonde Hier geen hoop, daar geen hoop en geen, nergens meer hoop. Hier verloren, daar verloren, geen verloren, overal verloren. En als daar die middelaar in geopend baard als een gepaste Mere Jezus, als een gepaste zalig maakt, dan valt die van de helden in. De heen. Dan valt hij van de duisternis in het licht, Dan valt hij van de verhoek in de gezegen. En van de toren God een ogenblik. En de liefde God in Christus Jezus gehoven werd. En dan wil ik er nog iets aan maken. Dat als deze gezegende huur. Dat is een gedenknaam. Dat is een verbondsnaam. Hoe wou de staf verbonden Dat heet een wonderlijk ouderdom. Dat is net zo oud als apparaten spreken. Ik hou er niet van. Om te zijn gelijk sommige mensen zijn. Ik ben net zo oud als God. Ben ik een beetje misplaatst. Een uitdrukking. Die niet schulduurlijk is. Het is eerst God. En dan de verkiezing. Eerst God. En dan het verbond. Eerst God. En dan de zalen. Eerst God. En dan Wegen de scheugels. God aan. En het volgt is beter. Waarvan die hem is geteld. Onze heer. Dat is ook een verbond zo. Was ja, ook heeft Dat weet je. Het was met dat verbonden werken. Heel stierlijk gedaan. Ik weet niet hoe lang. Dat ze de te staan. Dat weet je. Maar wel heel kort. Dat kunnen ik u wel zeggen. Heel kort. Heel kort hebben ze de staat waarin ze hebben Zelfs zo kort. Dat er de mogelijkheid niet was. Om heilig staat te gewinnen. Want dan hadden we heilige kinderen voortgebracht. Naar Gods beeld. En nu gewend die zijn naar zijn eigen beeld. En naar zijn beeld En nu kunnen wij die naar, die naar de niet naar hoe lang dat is daar gestaan, maar uit de vruchten, uit de zaken, openbaard het wel, dat is daar de rechtheid God geweest is. Hoewel het beeld Gods, waarna ze geschapen waren, het eeuwige leven voor zich doen, in de onderhelding van het gebod. Maar hier doet zich dat wonder weer voor? Dat een alwetende wist wat vallen zou en wat in Christus bekoren was. En eerder per was er een opstander. Eer het verloren was met zijn volk was er een behouden. Eerder de scheiding was was er een landa Eerder Eer schuld was, was de borg. Dus de borg is de schuld voor en als dat niet waar was, hadden af alles voor de vloed, de duivel en de hel geweest. Maar nu is door de middel van Adam en even en van hun een val, de predestinatie openbaar gekomen. In het haten van Kali en in het lieve van Abel. En dat woord onze en heren, daar wil ik nog iets van zeggen, want het is een bondenlons woord, een woord wat een eeuwige diepte en wijdte heeft. Want het is het verbond der genade, een genadeverbond, jong en oud, dat is een geven verbond, dat is een verzoenend verbond, dat is een reinigend verbond, dat is een bewarend verbond, terecht. Wordt het in het oude testament genoemd, een zoen en een zo verbond, dat nooit verplacht, en nooit verderft, en onmogelijk is dat het valt, want het is de tweede Adam, die achter de eerste Adam volgt, ook een wonder, zijn allemaal wonders die daaruit voortkomt. Onze Heer, zijde zij hij zijn gedenknaam en dat verbond gelieerd is van een zodanige aard, dat het geworteld en gevestigd is in het land dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, dat geslacht in de gedachte God, geslacht in het voornemen God, zodat de later geslacht wordt in de uitvoering God. En dat is Calvaria. Of Golgotha. Wat een arbeid toch om een mens zalig te maken. En die mens maakte er maar geen arbeid van. Om zalig gemaakt te worden. Wat een weergaloze dit toch. Jong en oud. Voor zo adem en zo'n arem en zoon. Dat de vader heeft voor een tweede Adam gezorgd. Die niet kan. En nooit vallen ze en die daar verbond houdt en de zijne behoudt en zijn op aarde onderhoudt. Nee, ik herhaal het is niet zo. Als dat de leraar is zeiden, ik wil de naam hier noemen noemen, ik heb er dan niks van. Terwijl ik heb dat Christus na zijn mens worden in zijn menselijke natuur zijn zelf voor zonde bewaard. Nee. Nee gelukkig niet hoor. Gelukkig niet. Dan had er niet alleen één persoon geweest. En twee naturen. Maar er zou die twee naturen gehad hebben. En twee personen. Maar er is hier geen twee personen. Het is één persoon. In de vereniging der twee naturen. één voor geluk, Waarin is een kerk trouwt. En nooit achteruit en door de dood en zijn bloed. Voor eeuwig behoudt. Ja. Toch gelukkig dat er zo'n evangelie is. Toch gelukkig vindt. En dan gaat hij door, ook... door, dat je er ook nog wat van probeert te zeggen. Dan zegt hij: Onze Heer Jezus, in dat wordt Onze moet nog even dit zeggen. Het die of die mens, is of die man schuld, is of die zocht hem prijst, de dadelijkheid, prijs, liefde, lof en verheugd. Genoeg. Onze Heer. Dat is zijn gedenk nou. Dat is zijn verbondsnaam. Nou. Wat lees ik ervan? Ochtenberg is er bijna vol van. Lees Jezaja 52 is. En lees Jezaja 54 is. Daar komt u dat zoete, verbond. zoete verbondshoofd tegen. En getuigd. Bergen zullen wij. Mooi oprekenen. En aange nou van je schild is gaan wijken, voor, Nou, je schild is mag gaan wijken. En heuvel zelf, als nou de heuvelen van je scheiding is maar gaan wankelen. Wat schiet er dan over? Een verbond zoogt in de kracht van zijn verbond bloed. De zijne voor eeuwig met God verzoend. Maar kom aan, vertel ons eens leerling, die van een onderwijzer onderwezen wordt. Wie toch deze medelaar is, hoe is zijn naam? Als je dat zou het zeggen. Dat zal het je zeggen hoor. Dat zal het je zeggen. En dan heb ik dat niet van horen. Ze. Niet, niet. Ik heb dat ook niet van lezen. Maar ik heb dat beleefd door openbaar oh zo. oh zo. Door openbaar. Dat hoeft vandaag niet meer hoor. Niet, nee. Nee, vandaag moet de scholastiek in het openbaar. God hoeft dat niet meer te doen. En nu heb je zulke openbaringen niet meer nodig. Veel te ouderwets. Veel te ouderwets. Dacht u dat u nou nog van een openbaring moet lezen? De Bijbel dat zijn de openbaringen. En die moet je lezen en aannemen. En als je ze aannemt, blijf je zelf zalig, want er staat er ook in. Ah, De kerk God is van ouds een klein hoopje mensen. God had er meer kunnen verkiezen. Maar hij heeft hem behaakt om er niet meer te verkiezen. Hij had er meer zalig kunnen maken. Maar hij had hem om er niet meer zalig te maken. En dan zeg ik met de Heer. Zo dat als zeg ik kan, Wat de verdienste van die middelaar betreft. Hij zijn bloed. Hij zijn gerecht. Betreft, dan geloof ik. Dat er wel duizenden werelden. Gezwaardig konden worden in dubbel En bekleed konden worden in zijn gerechtigheid. Maar, maar. Maar. De wille God. Die de aanvoerder is van de deugde God. Heeft het aantal bepaald. Niet meer en niet minder. En dan kunt u lezen van een openbare gescheven. Ik zag en scharen die niemand tellen, kan er wat er verder komt. Onze Heer Jezus, het is zoveel het voor in zijn hart en dan ook voor in hemel, want ik weet niet hoeveel we honderden malen dat Paulus in zijn veertien zijn brieven de naam Jezus of Christus noemt, die naam gemaakt voor in zijn hart en voor op zijn lippen, hè? als en die Paulus bij zijn jas zit, naar het Christus vast. Greep hij bij zijn kraag, naar het Christus vast. Je kon hem aan een ene kant aangrijpen, je had Christus vast. Hij leek geheel op Christus naar gelaten zes. Niemand doet maar moeite na het dragen de litteekenen van onze heer Jezus in Christus in het lichaam. En zei. Wij zijn een liefde de reuken, zijn de zijn de plaatsen, zijn de heerschappij. De ene. een in reuken des levens ten leven, oh God, dat het onder ons mocht zijn. Een reuken des levens ten leven door het geloof, maar ook een des doods ten doden door het ongeloof. God maakt zich van elk mens vrij, ja, straks zal elk mond gestopt worden, en elk mens zou moeten zeggen, en dan dag des ook het is mijn schuld, het is mijn schuld, want God eist zijn beeld op, dan was de jongens daar eenmaal in schiet. en vindt hij dat niet, dan is het oordeel van een ieder enerlijk. Jezus Daar lezen we in het van de 1 hey, Dat een engel gezonden wordt Tot Jozef die man wou vluchten Maar waarheen Die man kon nergens met vinden En zijn Maria had hem in de steek gelaten Zijn Maria had afgehoord Zijn lieve Maria Waar hij alle hoop op had En alle verwachtingen van Die was in het vervrucht En dat kon toch niet Dat kon toch niet Dat kon toch niet en Jozef zei: Ik kan toch met een hoer gaan trouwen? Kan toch met een overstemster gaan trouwen? Dat is toch tegen de wet, God? Dat kan toch niet? Dat kan niet deze man, die is in zulke onschuldelijke eindjes gebracht en in zulke onschuldelijke benauwding. dat ik bewonder God in zijn goddelijke kracht dat hij, had, dat hij die Jozef de heeft voor wanneer? heeft voor die man daar lezen van. Je leest van Amateus 1, maar is van 18 af. En dan staat er dat hij wilde gaan vluchten. Maar Jozef, waarheen? Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ja, men kan je beter hier blijft Ja, hier blijven kan ook niet. Maar Jozef, dan zou je beter kunnen sterven. Dat kan ook niet. Dan zou je beter naar de hemel kunnen gaan. Jozef, dat kan helemaal niet. Maar man, wat mooi dan toe. Weet het niet, ik ga me lopen. Ik ga me lopen zoals u wat aankomt. Want ik weet niet wat dan zal komen. Ik vrees, het vrees het ergste. Hier kan ik niet blijven. In dit naderen waar zulke smak tot ik verlies heb geleden. Ga het altijd door het uiterste. Hoor. Als God je redt, gaat het altijd door het uiterste. Ja. Dat maakt de wolk, dat maakt de redding zo groot. Maar nog. De engel verschijnt hem in de nacht. Niet door storm. Nee. Niet door donder, niet door bliksem. Maar hij verschijnt hem in de nacht. En dan noemt hij zijn naam. Ja. En dan gaat hij zonder onderwijzen. En zegt hij: Marie je is de vrucht hoor. Het wordt geen misdrijf hoor. Nee, nee, nee Jozef. Het wordt geboren hoor. Het wordt geboren. Hè? En dan weet je hier nog even naar leren. Het is zeer zeker dat een wedergeboren mens minnesmaat in de zwangerschap van de bevruchting des geestes. Mennemaat denkt, zou er de mij nooit geboren kunnen worden. In mijn is de misdracht. Zal er mij nooit terecht kunnen want elke geboorte, zowel in de natuur, maar in zonder in het koninkrijk als aan gaat elke geboorte van een nieuwe brug door een nieuwe lood, nieuwe smet en nieuwe banden. Je, Jozef, haalt ze maar hoor, neem ze maar bij. En dan moet je mij niet vragen hoe blij dat die Jozef geweest zal hebben hoor, toen dat geheim opgelicht. En hoe verblijkt dat die Maria geweest zou zijn toen die Jozef daaraan klopte en binnenkwam. Ze hebben mijn kanten van God gehad. En zijn door midden van, van God met mijn kanten getracht. En Jozef wist hoe die Maria verloren was. En hij wist ook hoe hij ze bij vernieuwing ontvangen had. Maar ik wil nog iets vragen. Ik kan er toch niet meer in tenkomen. Maria, heeft je Jozef alles verteld als ja, zij maar dat helpt niet Nee. Hij zei, Maria, dat kan niet hoor. Nee. Dacht u dat u meer was als Sarah? Nee, Maria, dat kan niet hoor. Dacht u dat u meer was als Elisabeth? Dacht u dat u meer was als Sarah? Nee, nee, dat kan niet hoor. Nee, dat kan niet. En dan mocht ze zeggen, Jozef, luister eens. je Jezijus, je ik zie de maag zelf langer worden. Kan ik dat dan niet? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is te hoog genoeg, hoor. Nee, dat is te hoog opgedaan. Nee, dat kan niet. Nee, nee, dat, dat is wel een maag, maar dat is een andere maag. Dat is een andere maag. Dat is u niet. Nee, dat is u niet. <coughs> en op slot, heeft Maria Maria gezwegen en gezegd: Heer, u moet zelf maar zien. Want dat komt met ons nooit meer goed. Tenzij dat u het goed maakt. En Heer kent wel eens: Oh, het was zo gebeurd. Door de naam Jezus was het zo gebeurd. Want hij zei tot Jozef: En hij zal zijn volk zalig maken van de hel? Nee, nee, nee. Zalig maken van de toren, god eerstelijk. Nee, nee. Zalig maken van de vloek der weg. Nee, nee. Hij zal ze zalig maken van hun zondebuis aan de toren nog. Hij zal ze zalig maken van hun is aan de vloek nog. Hij zal ze zalig maken van hun zondebuis aan de hel nog. Hij zal ze zullen maken hun zonde, maar het aan de duivel nog. Oh, die zijn er niet meer geluk. Je zonde weg. En de heer was er bij de doe maar even toren een weg. En rende door bloed. En zijn er geen Zoete Jezus, oh ja. Als ik er niet was, was ik er ook liever niet. Nee, dan was ik er ook liever niet hoor. Hij ah, had trouwens al langs, moord dat hier al even jaren meer staat. had hier al even jaren meer staat. dat had ik vergeten voor de wereld geweest, en voor vele bekenden, maar, de heerschap op zijn schouder, en men noemt ze nou wonderlijk, of wat er verder volgt, hij zei de onze heren Jezus, want die ganze kerk, die krijgen Jezus om door die Jezus gezalig gemaakt te worden. Want je kan niet van je zonden afkomen zonder Jezus. En de Vader kan geen zonden in de hemel zien. En geen zonden zonder een Jezus persoonlijk niet die heen. O, op de oren, alleen op de zon. En waar Christus ze weg neemt, daar zijn ze weg. Daar ziet zelf een rechtvaardig vlekkeloos zonder deze Jacob, kunnen we in met deze Hezra. Daar zijn ze eeuwige rijden gelijk God Er En is er geen schelding En de Onze Heer Jezus Christus. Die naam Christus is een zoete naam. Vraag was al de namen des Heeren zijn, zijn namen fonteinen, zijn namen bronnen. De van Evangelie. Maar in de naam Christus, daar steekt een profeet in om dwaas te onderwijzen. Daar steekt een profeet in om wanhopende hoop te geven. Daar steekt een profeet in om radeloze raad te geven. Daar steekt een profeet in om hopeloze hoop te geven door middel van zijn woord en goddelijk getuigenis. Hij heeft wel eens maar gebeleerd. Nou, was in de kerk geweest had ik je had geraakt, zij tot smet of zij te vreugde? Onze Heer Jezus Christus. Want een zodanige profeet kan met God omgaan en me En deze profeet, Eendonie, Zijn in die Zonen Gods, is de onmiddellijk ontdekker van de wilde Gods, is de onmiddellijk ontdekker van het hart Gods. Is het onmiddellijk ontdekken van de besluiten God. Deze Jezus. Die getuigd, ik gekregen heb. Uw naam. De mensen openbaar Die gij mij gegeven. En in die naam Christus. Daar heb ik de hoge priester. We noemen het maar. Want de tijd gaat door. En een hoge priester. Zo er maar één is. En zo is er één, maar één nodig je hoeft tegen twee hoor. Echt niet. Echt niet hoor. Deze hoge priester is bij machten. Met een almachtige kracht in zijn borgenwerk. De toren wordt zo weg te nemen. En de gerechten zijn zo aan te brengen. Dat de vader en vader toch. De vader neemt wel gevallen in dat op. En daar heb je de ogen priester. Je kan nooit te veel zonde hebben. Om door hem met God verzoend te worden. Niet in zijn bedrijf, maar in zijn eenleving. En in zijn beleid. Dat moet goed onderscheiden hoor. De zonde in zijn bedrijf is een duidelijke verdoemenis. Maar de zonde met een leven, dat geeft een duidelijke noodzak om bevrijd te worden van de verdoemenis. En in de verworven behoudenissen ter leven gezet te worden. Ik hoop dat ik een beetje gehoord heb. Ik hoop dat ik een beetje gehoord heb. Maar, daar steek ook nog een koning. Niet, niet, niet zoals die God is, want je je de koning de koning. Maar zoals die van mijn vader gezorgd is tot koning. Voor dit is een koningschap bij dit is een koningschap naar de gifte des vaders. Luister maar. Je leest in een tweede persalm. Ik toch heb mijn koning. Hier zegt de vader. Ik toch heb mijn koning. Mijn zoon. Als koning over de berg Sion gezallen. Hoort hem. En nu nog ten oude. Hij is gegeven tot wijsheid. Hij is een profetische bediening. En hoe kan je zo dwaas niet zijn of hij voor hem te dwaas om hem geleerd te worden. En ik wil er deze opmerkzaamheid bij trekken. Neem een zeer geleerd mens in de wereld. Met allerlei uitvindingen in de wereld. En neem een dokter in de God geleerdheid. Waarvan je moet zeggen wat de wijze mensen zijn dat In de werken op aarde. En ook in dokter in de uitlegging van de Bijbel. En als God ze bekeert, dan worden ze allebei radeloos. Is het waar? Ja. Dan verliezen ze allebei de bestand. Dat is ook wet. Dat is ook wet. Ja. Ja. Dan die kan bestand hebben om een vliegtuig te bouwen. Bestand hebben om bruggen te bouwen. het is een jonge jonge mannen geleden man. Maar als God schot en bekeerde weet het niet. Ik, oh, God, hoe kom ooit tot die bekeerde? Hoe kom ooit tot die Als God je bekeert, dan die je blijft. En Een opzicht dus, bij de eenleving van de geestelijke dingen komen dat de God Maar één patroon. Leest handelingen in acht, op plaatsen, en handelingen. Handel in acht op plaatsen en handelingen, in acht. En daar leest ze dat er zeer geleerd mensen die op de kandidatenlijst stond om als pariseer gepromoveerd te worden. En die man die gaat naar Damascus. Brieven. Ja, van gezag. Brieven van aanbeveling. Heeft Saulus van de Joodse raad ontvangen. Brieven vol van bedreiging. Vol van mattelingen. En uitvoeringen om Gods volk te bedrukken. En dan wil ik het maar alleen dit zeggen. Eén verhaal straal van, van boven de zon. En dan lacht hij. Hij viel zo van paard. Ja. Gauw he. Oh ja. Schot het maar doet. He. Voor ons geldt het meenig spoedwerk, haastwerk, Naar nou, werk. Maar als God het doet. als gaat haast het haast. Dan is het goed hoor. Ja dan is het. Heerlijk zegt hij. Wat wil gij? Rijden dat dit niet meer weet. En dit dus zijn profetische bediend. En anderen zijn rechtvaardig maken. Dat is in de vier scharen gods getrokken te worden. Naar een goddelijke roeping hoor. En naar een goddelijke wedergeboorte. Dan worden geen donzen gerechtvaard. Daar wordt alleen en goddeloze onze verloren mensen gerechtvaardigd. Zij het onthouden? Want als er in Wageningen voor de rechter een misdaden bestaat. En hij doende aan zijn vondes. En de man kan zijn afverlangen. Wat zegt u dat ze. dan? Ik ben uitgepraat hoor. De man is dood. Brengt hem maar weg. We moeten hierbij laten. Komt u hierbij laten. De man is er niet meer. Zo wordt er ook in de vier scharen gods. Geen dood, door het dood door het leven te gerecht van. Dood te worden levend gemaakt. Maar een goddeloos mens wordt gerecht En waarom wordt dat een vuurschaar genaamd? Of soms ook wel een vuurschaar omdat in de eerste plaats daarin God als zoon des schade zich openbaart als rechter. En de zoon zich daarin openbaart als verlosser. En God en heilige geest zich openbaart als de toepasser van dat werk. En die vier schade God heb je den vader, den zoon en den heilige geest en den zoon daar. De welke vrijgemaakt wordt door de vrijmakende kracht die door de dood van Christus engt. Als dan volgt de Heilige Markt, wat is de Heilige Markt? Met bewustheid sterven. Met bewustheid zonder een inwendig. Met bewustheid afdwalen inwendig. Met bewustheid inleven. Het sterven alle duiden. De ware Heilige Markt is elke dag overgegeven te worden in de dood. Als slachtoffer. Heilig maken, dat is niet heilig zijn, maar heilig gemaakt worden. Totdat de dag aan komt dat ze heilig zullen zijn, want wat volgt de dag? Een volkomen verlossing van het lichaam der zonden en der doods worden erheen gevoerd naar een land waar ze nooit geen zonden meer zien, nog hoor, nog ooit meer gedaan voor hun. Amen. Zegen uw woord in ons en aan ons en onder ons, Heren. Och dat die middelaar. Door de bevruchtingen des geestes en de arbeid des geestes. Nog eens geslocht werden ze een misbereid. Dierbaarheid en noodzakelijkheid. Als die enige verlosser voor tijd en eeuwigheid beiden. Och wil u dat enkele woord nog zegenen. En daar had ik daar u een wat gepasseerd is. En het was wat ze nodig Om onderhouden te worden. En voor u bekomen de kerk om het zuid uitgedreven. En is door recht afgesneden. En door recht. ingeleid door het bloed. Dat zoete bloed Wat de vuisten schoonmaakt wat de grootste zonder heilig welk welke zonder vlek of rimpel, voor een troon des vaders gesteld zullen worden, en waarvan Christus het laatste woord, zal betuigen ziet vader ik, en de kinderen die gij mij gegeven hebt, Amen. De Psalm 149, 149, dat eerste en laatste vers. Loof, Loof de Heere, wie, on, wie onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn er gunsteling, die hem ter ere zingen. Dat Israël met blijde klank, zijn milden schepper loven dan. Dat ons kroont met lof zich voor zijn koning buigt. Zo zal de heerlijkheid der vromen op te tevoorschijn komen, zo schenkt Gods goed uit hun begeren. Loks zij den Heren der Heren, dat er 149 en het ene en laatste zand is.